Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Voetbalsupporters willen met de voetbalbond praten over het stilleggen van wedstrijden bij incidenten. Ze vinden de maatregelen van de KVB nu te streng. Wedstrijden worden sinds kort stilgelegd of helemaal gestopt als supporters vuurwerk of andere dingen op het veld gooien of als ze gaan rennen op het veld. Die maatregelen kwamen er nadat ajax Ajaxiet Davy Klaassen, een aansteker naar zijn hoofd gegooid kreeg. Volgens de supporters is niet elk biertje dat gegooid wordt gevaarlijk. Ze zeggen dat de voetbalbond zich nu laat gijzelen door een paar gekken en dan naar de grootste overname ooit in de gamewereld. Tenminste, als hij doorgaat. Namelijk die van Activision Blizzard door Microsoft. De Europese Commissie heeft vandaag gezegd het oké okay te vinden... maar toch is er nog veel kritiek op, zegt deze game-expert. Microsoft is nu best wel agressief bezig met studios opkopen. Alleen, het kritiek is een beetje dat Microsoft nu te veel exclusieve titels krijgt... en eigenlijk die games weg gaat houden bij andere platformen... zoals bijvoorbeeld PlayStation... Ja, volgens de Europese Commissie moeten die games zoals Call of Duty dus wel op verschillende consoles beschikbaar blijven. Het Verenigd Koninkrijk en de VS moeten er nog wel over stemmen. En Rotterdam is niet de enige stad waar er vandaag een groot voetbalfeestje wordt gehouden. Barcelona barst op dit moment ook uit haar voegen van de voetbalgekte. FC Barcelona is namelijk landkampioen en ze stuurde een eigen verslaggever op pad. The streets you can see that are absolutely full uh, around the city. De Via Laetana, one big big street and also absolutely full of people. So the passion for Barca continues de the city of Barcelona with the men's and the women's team. Ja, drukte dus in die stad. De spelers bus vertrok vanaf stand, stadion Kamp Nou en maakte een ritje door Barcelona. En er was uit voorzorg veel politie op de been, maar ingrijpen bleek niet nodig. Voor Frenkie de Jong is het de eerste keer dat hij het landsfeestje meemaakt, sinds hij bij de club is. Krijg je nog wat weer in het midden en het noorden van het land regent het nog wat. Vannacht is het overal droog en is het nog een graad of 7. Morgen, ja, een fris dagje. Er valt zo nu en dan een bui en het wordt een graad of 14. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op, op TV, radio en internet, ZFM, met nu, jouw keuze, ZFM. Elke week vanaf 2 januari tot halverwege week in het nieuwe jaar ga ik met player Loud naar 20 afleveringen lang rijden aan de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 Welkom terug bij alweer het tweede uur van de 15 e History of Heavy Metal Special dat vanavond volledig in het teken staat van de populaire grunge dat vanaf halverwege de jaren 80 tot ongeveer halverwege de jaren 90 duurde en vooral de hoogtijdagen vierde dankzij succesvolle releases als Nirvana's Nevermind, Pearl Jam's Ten, beide uit 1991 en Soundgarden Super Unknown die in 1994 verscheen. De zelfmoord van Kurt Cobain, de drankproblemen bij Soundgarden en de gezondheid van Alice in Chains-frontman Layne. Staley, die uiteindelijk stierf in 2002 aan een drugsoverdosis... op dezelfde dag als Cobain, zorgde voor een keerpunt in het genre. Kort na het overlijden van Corbain kwam het post-grunge-genre op... dat muzikaal gezien grote grunge-invloeden bevatte. Bands als Bush, The Candlebox en Matchbox 20... waren onderdeel van de eerste golf van deze stroming... en waren vooral beïnvloed door de mainstream-grunge-muziek. Aan het begin van het nieuwe millennium volgden een tweede golf post-grunge groepen... die het genre weer enigszins uit het slop trokken. De belangrijkste vertegenwoordigers hiervan waren Creed, Nickelback, Three Doors Down en Puddle of Mud... die verschillende singles in de hitlijsten kregen. Vanavond laat ik vooral de grote namen uit de vroege grunge scene horen... en in dit tweede uur een paar bands uit de na volgende post-grunge... Zoals jullie gemerkt hadden was het nieuws van tien uur niet te horen. Dus uh, gingen we gelijk over op het tweede uur van mijn programma. Altijd goed natuurlijk. Nou, dat betekent dat ik weer wat tijd over ga hebben aan het einde van mijn uur. Dus dan moet ik weer wat meer praten. Ik open het tweede uur natuurlijk met de Smashing Pumpkins. Met hun eerste single Siva van het debuutalbum Gish dat begin 91 arriveerde. Het album zou een impact hebben op twee bands... die in wezen de deuren voor het genre openbliezen. Nirvana en Pearl Jam, die met releases later in datzelfde jaar kwamen. Hoewel grunge muziek oorspronkelijk uit Seattle komt... kwamen de Smashing Pumpkins uit Chicago. En zijn ze door de jaren heen afgedwaald... tussen grunge, alternative rock en heavy metal. De band, opgericht in 1988... nam bewust afstand van de toen populaire gothic rock. In plaats daarvan werd hun oude muziek beïnvloed... door psychedelische rock waardoor een criticus ze zelfs de grunge monkeys noemde. Hun meesterwerk en opvolger Siamese Dream uit 1993... is een van de mooiste en meest aangrijpende hoogtepunten van het genre terwijl het nog steeds kan bogen op een groot aantal torenhoge build-ups en knarsende solo's. Vier singles werden uitgebracht van dat album Cherub Rock, Today, Disarm en *Rocket*. Begrijpelijkerwijs wordt het vaak beschouwd als een van de beste albums van de jaren 90. Hoewel de Smashing Pumpkins begin jaren 2000 officieel uit elkaar gingen... is de band in de loop der jaren vele malen herenigd om nieuwe muziek uit te brengen. Gevormd na de ondergang van Mother Love Bone herrees Pearl Jam uit de as om in succes te stijgen met het album Ten uit 1991. Het kritieke aspect van deze plaat is de toevoeging van zanger Eddie Vedder. Ja, Mother Love Bone had een geweldige frontman in wijle Andrew Wood, maar de zang van Vedder is krachtig en onmiskenbaar. Het ritmische zware Alive zette de toon voor de groep. Terwijl het keiharde Even Flow hun status bevestigde als band om rekening mee te houden. En tegen de tijd dat Jeremy de editor van MTV beheerste... kende iedereen Pearl Jam. De VS en Vitalogy albums hielden de grunge vibes gaande. En de band is tot op de dag van vandaag een van de meest succesvolle toerende acts. Van hun beste album ten viel de keuze natuurlijk op hun bekendste en grootste hit Alive. En die ga ik nu draaien verliezen. Ook buiten Seattle groeien? Dat was de vraag in 1992 toen de in San Diego gevestigde rockers Stone Temple Pilots arriveerden met hun album Core, waarmee ze de tweede golf van grunge aanvoerden. De brute lead single Sex Type Thing die ik net draaide introduceerde de band en vocale stijl van Scott Weiland. Maar het was het tweede nummer plush met zijn memorabele ritmische gitaarlijnen die de band echt vestigde. Hoewel ze na, afloop, of na verloop van tijd zouden evolueren naar een meer rechtlijnige rockband, hadden de plaats. Core en Purple nummers stevig in het grunge-geluid geïmplanteerd. Ze werden een van de meest populaire en succesvolle bands van de jaren 90... dankzij dus de grote hits Plush, Creep en Interstate Love Song. Plush leverde de groep een Grammy Award op voor Best Hard Rock Performance... Wyland was een uniek talent met een van de meest kenmerkende stemmen van het Grunge-tijdperk. Maar zoals zoveel van zijn leeftijdsgenoten worstelde hij zijn hele leven met drugsverslaving... en stierf hij in 2015 aan een overdosis. Het is duidelijk dat er veel grunge bands uit Seattle komen, net zoals Candlebox. Deze band bevond zich midden in de grunge scene van de jaren 90. Ze kregen bekendheid in 1993 met hun gelijknamige debuutstudioalbum... met de redelijk succesvolle singles You en Change. De hit Far Behind uit... 1993 van de groep werd het kenmerkende nummer. Het nummer bereikte nummer 18 in de Billboard Hot 100... en introduceerde de band bij het internationale publiek. Met elementen van hard rock en heavy metal bracht Candlebox... een iets wat agressieve benadering van het grunge-genre. Je hoort ze nu bij Play It Loud. Tomorrow holds a sense of wonder. En de Melfis waren vroege spelers in de grunge scene en ontstonden in Montesano, Washington in 1983. De oude muziek van de band bestond grotendeels uit rockkoffers... maar ze experimenteerden ook met punk... en uiteindelijk met het spelen van muziek die langzamer en somberder was. Pas halverwege de jaren tachtig verfijnden ze hun geluid voldoende... om hun debuutalbum uit te brengen. Door de jaren heen zijn de Melvins afgedwaald... tussen de genres grunge, sludge metal, experimentele rock en doom metal. Maar zijn ze zeer invloedrijk gebleven in de grunge scene als geheel. Houdini is een album van hen dat zeker de grunge tag... Verdient en daarvan horen we dus net Honey Bucket. Nou, Candlebox. Nadat ze Nirvana berucht hadden beïnvloed genoten de Washington gekken van een korte periode op Atlantic Records die begon met hun inspanning in 1993. Een vrij rondlopend ongetemd en onbeschaamd zwaar assortiment bevat van glorieuze slordige rocksongs, geproduceerd of gekoopt, door Kurt Cobain. Het duurde even voordat hol uit de schaduw van Kurt Cobain, de overleden echtgenoot van Courtney Love, tevoorschijn kwam, maar Live Through This uit 1994 was het album dat hen uiteindelijk doorbrak bij een groot publiek. De schorre stem... van Courtney Love drukte de perfecte stempel... op Miss World, Doll Parts... en Violet. En hoewel het... geluid van de band begon te evolueren... met Celebrity Skin uit 1998... hadden nummers als het titelnummer... en Awful nog steeds hun... wortels in dat onmiskenbare... gruizige grunge geluid. Hole was niet alleen zeer invloedrijk... in de zich ontwikkelende grunge... en alternatieve rock genres... maar het was ook een van de eerst... succesvolle rockbands met een... vrouw. Liedzangeres. Veel van Hols' liedjes gingen over seksisme, lichaamsbeeld. en andere feministische thema's, zoals Miss World, die ik nu ga draaien en gaat over onmogelijke schoonheidsidealen. Ah. female grunge alternatieve rockgroep op te richten. In plaats daarvan voegden leadzangeres uh, en gitariste Louise Post en Nina Gordon twee mannelijke begeleiders toe op drum en bas. De groep dankt zijn naam aan het verwende personage in Roald Dahls boek Charlie and the Chocolate Factory. Ze zijn vooral bekend om hun single Cedar die ik dus net gedraaid heb en dat gaat over een giftige relatie en de pijn die het veroorzaakt. Waarbij Cedar de emotionele kwelling vertegenwoordigt die de Voelt. Het nummer werd een van de bekendste en meest succesvolle singles van Veruca Salt... die de mix van grunge, punk en pop van de band demonstreerde. Het nummer Volcano Girls werd populair nadat het werd gebruikt als opening voor de film Jawbreaker. Na de ontbinding in 2012 hervormde de band zich in 2013 met de originele line-up. Dan gaan we door naar de Australische band Silverchair. want Die beleefde haar of hun grote doorbraak in 1994 toen ze hun een demo-wedstrijd wonnen op een groot radiostation. In 1995 bedrad deze driekoppige post-grunge band het wereldtoneel afkomstig uit Newcastle, Australië, en brachten ze in 1995 hun eerste album Frogstomp uit, toen alle leden slechts 15 jaar waren. Gevolgd door het album Freakshow in 1997. Daarna begon het geluid van de band weg te drijven van grunge en te evolueren naar steeds complexere orchestraties met een klassieke invloed, maar had hun input al zijn impact gehad. Toen Silverchair in 2011 met pensioen gingen, waren ze allemaal pas 27 jaar. Met vijf albums verspreid over 12 jaar, die allemaal op nummer 1 in de hitlijsten terugkwamen, 8 miljoen internationale verkopen en 21 aria-overwinningen, maakt hun misschien wel een van de meest succesvolle Australische bands aller tijden. De doorbraakhit Tomorrow van de band was hun eerste nummer dat in de hitlijst op nummer 1 stond. Het nummer won drie prijzen voor de band, waaronder Single of the Year, Best Selling Single en Breakthrough Artist. Het nummer is geïnspireerd op een documentaire die Silverchair heeft gezien, waarin een rijke man een week lang als dakloze leefde. Uiteraard draai ik deze geweldige debuutsingle van Silverchair nu. The Everything Zen was in 1994 het Engelse antwoord... op de Amerikaanse grunge van Nirvana en Pearl Jam. En de band rond zanger Gavin Rossdale bediende zich... vooral in haar beginperiode van dezelfde stijlkenmerken als deze bands. En in tegenstelling tot Stone Temple Pilots en Candlebox... maakte Bush er geen geheim van dat ze in de voetsporen van Nirvana wilden treden. Zelfs zover dat ze in Utero-producer Steve Albini recruteerden... om hun nieuwe om hun moeilijke tweede album Razorblade Suitcase op te nemen. Hetgeen ze op forse kritiek in de pers kwam te staan. Maar het is het debuut Sixteen Stone dat het keerpunt na de grunge blijft. Van de gestolen Bowie teksten in Everything Zen... tot de Unplugged in New York rip-off van Glycerine... verkocht de band meer dan 6 miljoen exemplaren... zonder een enkel origineel idee aan hun muziek toe te voegen. Na hun deels gelukte samenwerking met producer Albini... en een korte flirt met elektronische ritmes klinkt Bush... in in de 21ste eeuw als een ouderwetse gitaarband... ...en geldt de groep als een van de weinigen... ...die het zelfdestructieve grunge-tijdperk heeft overleefd. Je kunt het niet verzinnen, ook grunge-groep, supergroep met Season... ...begon letterlijk vorm te krijgen in een afkickkliniek ...waar Pearl Jam-gitarist Mike McCready... ...wat Quality Time doorbracht met bassist John Baker Saunders... ...en vervolgens uitcheckte om Alice in Chains zanger... Leen te recruteren. Staley, die zelf ook geen onbekende was in rehabilitatie en Screaming trees drummer Barrett Martin. De resulterende langspeler Above speelde als een groepstherapie-sessie... dankzij sombere maar aangrijpende inspanningen als River of Deceit... Long Gone Day en het Alice in Chains-achtige I Don't Know Anything. Helaas capituleerden zowel Staley als Sanders later voor hun chemische demonen... alsof ze een vreselijke profetie over de oorsprong van Mad Season vervulden. Daarnaast werd het bestaan van de band ook afgebroken... door de tegenstrijdige schema's van hun andere bands... en gingen ze officieel ...uit elkaar in 1999. Hun grootste hit, River of the Seeds... ...hoor je nu als een van de laatste platen van vanavond.